Er zijn berichten dat de stad Misrata sinds vannacht onder vuur ligt van de troepen van Gaddafi. De stad in het westen van Libië werd een paar, da paar dagen geleden al onder vuur genomen door het leger. Er zouden één dode en tientallen gewonden zijn gevallen. In Afghanistan zijn protesten tegen een Koranverbranding in Amerika opnieuw uitgelopen op geweld. In Kandahar kwamen twee agenten om en raakten twintig mensen gewond bij confrontaties tussen betogers en de politie.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 In Winterswijk zijn drie vrouwen tijdens een wandeling vastkomen te zitten in de modder. De vrouwen van in de zestig liepen door een veengebied. Door de vele regen van vorige week was een deel van de wandelroute in een modderpoel veranderd. De vrouwen kwamen daardoor tot hun knieën in de blubber vast te zitten. De brandweer heeft hen met ladders weten te bevrijden. De politie heeft nu waarschuwingsborden bij het veengebied neergezet. In de Eredivisie Voetbal heeft ADO Den Haag zijn uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen. Het werd in de Galgenwaarde 3-2 voor ADO. De Gelderse derby tussen Vitesse en NEC is gewonnen door Vitesse. Tien minuten voor tijd maakte de Noord-Pedersen voor de Arnhemers de 2-1. Het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Morgen droog met in het oosten kans op een bui, maximaal dan tussen 11 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB, verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg, drie kilometer. Er wordt er aan de weg gewerkt en daardoor is de A1 het hele weekend dicht... tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes. Dit is echt ongelooflijk. Nog nooit vertoond. In tien dagen tijd 50 kansen op 1 miljoen euro. De Bank Giro-loterij bestaat 50 jaar...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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Vier minuten over drie tweede uur van Langs de Lijn... ...begint in de Amsterdam Arena. Ajax, Herakles en die... Ik zou het graag spannend willen maken, Tom, door te zeggen dat er een doelpunt is gevallen. Maar dat is niet het geval. Het is nog ja. altijd 0-0. En het wordt minder en minder in deze eerste helft, die nu precies 30,5 minuut oud is. 0-0, de stand bij Ajax Heracles. In de Euroborg, Groningen, VVV, Evert. 10 minuten nog in de eerste helft, die zeer eenzijdig is, waarin Groningen met 2-0 voor staat. Maar waarbij het ook al 3-4, misschien wel 5-0 had kunnen zijn. Ronde van Vlaanderen dan, Gio Lippens. Daar is het altijd spannend. We hebben één koploper, Sylvain Chavanel, is weggereden op de Molenberg bij Lars Boom en Boasson Hagen. Simon Clark zijn we helemaal kwijtgeraakt. Boasson Hagen en Boom zijn in achtervolging. En daarachter dan weer dat groepje met Tom Lezer, Greg van Avermaat, Heemen. Die proberen daar te achtervolgen. En daar dan weer achter het peloton met alle grote namen op 52 seconden. Het hockey Amsterdam Kampong, Geert de Groot. Uh, de betere ploeg leidt hier in het Wagenerstadion naar ruim een kwartier spelen. Het 1-0 voor de thuisploeg, 1-0 voor Amsterdam, dankzij Santi Freitsa. 75 pilots and it's magic. De tijd dat het magic was in de Amsterdam Arena, die ligt al een tijdje achter ons, Andy. Ja, het moet een leuk concert zijn. Ja, maar... ja af en toe, ja. 0-0 bij Ajax tegen Heracles Almelo. De eerste tien minuten waren nog aardig. Toen hebben we wat kansen gezien en wat mogelijkheden. Maar daarna kabbelt het voort en voort. En heeft Ebisilio bijvoorbeeld wel een paar aardige mogelijkheden gekregen. Eén keer raakte hij de bal totaal verkeerd en ging de bal naast. En zojuist, ja, dan denk ik, krijg je de bal helemaal vrij in het strafschopgebied. Op een meter of twaalf van het doel van Pasveer. En dan mag die bal toch wel tussen de palen, maar hij schoot hem ruim... Langs het doel van Pasveer zijn eigenlijk de weinige hoogtepuntjes in deze wedstrijd tot nu toe. Met balbezit nu voor Kenneth Vermeer. Die in de beginfase als keeper van Ajax nog wel iets te doen had. Maar daarna is ook Heracles Almelo ver weggezakt. Komt amper meer aan aanvallen toe. En dan beperkt het spel zich hoofdzakelijk op de helft van... Heracles of als er een foutje wordt gemaakt door Ajax. Zo af en toe nog wel eens op de helft van Ajax. Nu is het bal bezit weer voor Kenneth Vermeer. Omdat Blind de bal teruggespeeld heeft op zijn keeper. Vermeer zoekt de andere kant. Bij de andere bek aan de rechterkant Anita. Maar Anita raakt de bal meteen kwijt. En dan is het Looms die de bal kwijtraakt. En dan kan er snel gecounterd gaan worden via Soleimani. Soleimani op de punt van het schopgebied. Trekt naar binnen. Kan schieten. En schiet de bal net over het doel van Remco Pas weer. Eindelijk een leuke goede actie van die Servië die aan de rechterkant kant speelt. En uh, wel... Gesteund wordt door het publiek. Want zo gauw El Handel, wie de bal heeft, wordt hij enorm uitgefloten. En dat gebeurt dan ook niet al te vaak dat hij de bal heeft. Dat uitsluit uh, trouwens uh, wel. Bal over het doel van Pasveer. Een van de weinige hoogtepunten in een voor de rest smakeloze en krakeloze eerste helft. Die 36 minuten oud is en uiteraard een 0-0 stand kent. Groningen zo snel op 2-0 tegen VVV. Het wordt er niet gezapen geëverd. Nee, want er komt de doelpunt nu voor VVV. Een gelukstreffer van Foujicevic... Die bal die wordt uh, ja, tegen het uh, schoen van een, een van de verdedigers van Groningen aangespeeld. En de bal gaat over doelman uh, Brian van Loo die in het doel staat bij FC Groningen in plaats van de geschorste Luciano. En zo is het plotseling 2-1. Daar waar ik eerder zei dat het misschien wel 3-4, 5-0 had kunnen zijn, had moeten worden. Vooral uh, Pedersen, de spits kreeg een paar aardige kansen. En dan nu plotseling die goal van... Uh, VVV van Lo, die denkt, well, "Ja, die bal kan ik makkelijk stoppen. Dat uh, zou ook zo geweest zijn. Maar uh, Fouillyse fiets raakt dan de schoen van Krankvist. En uh, uit een soort uh, karambol gaat die bal dan over de keeper van FC Groningen heen. En is dus de spanning misschien toch wel weer een beetje terug in de wedstrijd. Is het plotseling in plaats van 3-4-0-2-1. Gaan we weer naar de ronde van Vlaanderen. Met motor in koers, Jan Timmermans. Maar Giolie is voor het overzicht. Ja, en over een man van wie ze wel eens zeiden dat hij een motortje in zijn fiets had. Fabian Cancellara vorig jaar toen hij de ronde van Vlaanderen indrukwekkend won. En daarna ook nog even Parijs-Roubaix won. En wat doet hij nu? Hij rijdt zomaar weg bij de favorieten. Komt vanuit dat pelotonnetje. Heeft inmiddels de mannen die voor hem reden ingehaald. Onder andere Tom Lezer, Björn Leukemans, Greg van Avermaat. Noem het allemaal maar op. Hij kreeg Tom Bo met zich mee en Filippo Portato, maar die laat hij nu ook staan op de Leeberg, alsof ze er gewoon niet zijn. Dus is Fabian Cancellara in zijn eentje op weg naar de kop van de wedstrijd. Maar ja, daar wisten we dat Sylvain Chavanel lekker bezig was. Is die nog steeds vooruit? Hij is nog steeds vooruit en hij heeft het tempo er goed in hoor. Naar die Leeberg dan kom je op een plateau tussen de weilanden door, eventjes gedeelte met wat minder publiek en daar loopt de snelheid toch alweer op boven de 50, ruim boven de 50 kilometer per uur voor Sylvain. Chavanel die nu een kruising passeert... waar het dan wel weer heel, heel erg druk is... met heel veel Vlamingen langs de kant van de weg. Ik heb het idee dat het zelfs nog drukker is... dan de afgelopen jaren. De hele dag al rijden we door een haag van publiek heen. En dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi... aan de andere kant ze nu en dan ook erg gevaarlijk. Chavanel rijdt in zijn eentje... kan het juiste spoor als het ware kiezen... en heeft even de lastige beklimmingen met de Kassaien... nu is het nu achter de rug. De Leeberg, dat was al asfalt. En de volgende beklimming... De Valkenberg is ook een beklimming op het asfalt. En nu rijden we dan op zo'n betonnenbaan naar beneden toe. Op weg dus naar die vervolgende beklimming. En kijk even achterom. En dan komt hij aan in dat blauw met witte shirt van Quickstep. Zilver Chavanel. Vorig jaar nog gele truidraging in de Tour. En nu dus de koploper in deze Ronde van Vlaanderen. Gaan we weer eens even naar het hockey. De beste ploeg op voorsprong. Amsterdam Kampong. Gerard. Ja, die voorsprong die is uitgebreid. En als uh, in zijn contract van Mirko Pruijzer, de Amsterdammer, staat dat je per doelpunt betaald wordt... nou dan is het mooi meegenomen, want eigen doelpunten kennen we nog niet bij hockey. Hij was de man die de laatste bal aanraakte binnen de cirkel. Maar Lucas Sibinga tikte hem clandestine helemaal langs, langs doelman van Essen van Kampong. En dat betekent dat Amsterdam met nog 12,5 minuut spelen leidt met 2-0 op weg naar de play-offs. De play-offs die zullen... Ik moet snel naar Evert. Doelpunt in Groningen. Ja, daar is FC Groningen toch weer op een marge van 2 gekomen door Petersen. Die ik in een vorige reportage verweet dat hij een paradige kans had laten liggen. Dit was een knappe actie van Ene Wolzen van de rechterkant. En Petersen glijdt die bal het doel in. En op slag van rust is de marge weer 2. Is het 3-1 voor Groningen. Dr. Anders de Groot aan u het woord. Ja, Lucas Dinsibiguis is dus de man van Kampong die het doelpunt erin tikte. Mirko Pruisen krijgt het op zijn naam. En de play-offs, ja, voor Amsterdam kan het bijna niet meer misgaan... omdat uh, Amsterdam vier punten voor staat op uh, Pinoquet. Ook Bloemendaal, Oranje-Zwart en Rotterdam zullen naar die play-offs gaan. Bloemendaal moet dat gaan doen zonder Jamie Dwyer, de Australische ster... die afgelopen woensdagavond in de wedstrijd tegen HGC geplaceerd raakte. Donderdag leek het allemaal wel mee te vallen. Maar vrijdagavond werd geconstateerd dat het kraakbeen in één knie helemaal stuk... Is. En uh, de Dwaier dus onmiddellijk terug is gegaan naar Australië. Niet meer in actie zal komen in Nederland. En uh, voor het Australische team ook lange tijd uitgeschakeld zal zijn. Dat is een behoorlijke aderlating dus voor Bloemendaal straks in die strijd om de play-offs. Maar vandaag heeft het tot nu toe nog niet zoveel effect gehad. Want Bloemendaal leidt inmiddels, dat zegt de informatie, met 1-0 tegen SCAC. Ja, Evert ten Apel dan weer uh, over Dr. Ram gesproken. Groningen, uh, VVV, Evert, uh, de, de marge is hersteld, hè? Ja, hij is echt dokter anders hoor. Ja, ik weet het. Nee. Ja. Gerard al ja. jarenlang. Eh, dat is al van heel lang geleden, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Het is 3-1 inderdaad, ja. FC Groningen tegen VVV. Waarmee je eigenlijk jou wel weer een beetje het juiste beeld van de wedstrijd is uh, geschetst. We zitten overigens in de extra tijd toegekend door de scheidsrechter Ben Haverkort, die bezig is aan zijn laatste seizoen. Volgend jaar is hij geen arbiter meer in het betaalde voetbal. En gaat hij zich, geloof ik, bezighouden met begeleiding van wat jonge talenten. Schot van Elak Choi dan! Nou! Daar heeft Van Low. de stand-in voor ja. Luciano. Toch wel aardig wat problemen mee. En zo is het eigenlijk wel een gekke wedstrijd. Waarin Groningen domineert. En waarbij VVV toch uit van die rare momenten af en toe kansjes krijgt. Dit is wel een hele vreemde bal van Van Lo Die gisteren 36 jaar is geworden. En dus in het doel staat bij FC Groningen. En zo mogen de Noord-Limburgers nog een hoekschop gaan nemen. Vanaf de rechterkant is het voor Jeezef Is het een vangbal van Van Loo? Is het ook weer niet een vangbal? Is het een grabbelbal? Maar Havenkort heeft een overtreding geconstateerd. En zo gaan we thee of koffie drinken. Met grunniger Kouk bij een stand van 3 tegen 1. En hoe lang wordt er nog gespeeld in de eerste helft. In Amsterdam, Ajax Herakles en Andy. Nog een, een minuutje of 3-4. Een, een blessurebehandeling geweest voor Dely Blind. Die ging uh, even flink, uh, kreeg je een, een, een voet tegen de enkel. De voet van Overtoom, die al geel had. En uh, er goed vanaf kwam, want het zag er toch uh, redelijk ernstig uit. Hij was te laat, Willy Overtoom 0-0 overigens. De stand in deze uh, kwakkelende eerste helft. Echt een... Uh, geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Nu dan balbezit voor Ajax omdat Blind weer hersteld is. En de bal weer in het is, maar men weet elkaar niet lekker te vinden. En nu is het Ooyer die de bal zomaar in de voeten kopt van de andere aanvoerder. Ooyer is aanvoerder bij Ajax en de andere aanvoerder is Van de Linden. Maar ook hij levert in. Nou, nu dan misschien met Everton die eindelijk eens in balbezit komt. Dat hebben we nog niet gezien, maar speelt de bal over de zijlijn. En gooit die arm ook zo opzij van ja, het is ook helemaal niets wat we aan het doen zijn. Ik ben het wat dat betreft met hem eens, want Everton heeft ook nog geen bal. Fatsoenlijk geraakt bal over de zijlijn inborp voor Ajax. 43 minuten gespeeld. 0-0 de stand in een rustige arena waar wel voor de wedstrijd heel erg veel opvallend veel ME was. En ook aardig wat uh, uh, ingangen uh, moeizaam te bereiken waren. Men is toch bang voor uh, oproer uh, in de arena. En dat zou zomaar kunnen gebeuren mocht Heracles een voorsprong komen. Maar dan moeten ze nog een jaartje 100 voetballen op de manier waarop ze nu voetballen. Want staat 0-0. Geen kansen aan beide de en mocht er iemand scoren, dan is het toch Ajax. Maar dan moet er ook nog heel wat gebeuren. 0-0 de stand, met nog een minuut te gaan in de eerste helft. Dan gaan we weer wielrennen. Hij was in de Guido. Ja, hij is in aantocht hoor, Fabian Cancellara. Het is toch weer precies de manier waarop hij dat vorig jaar deed. Waarop hij het een week geleden deed in de E3-prijs Harelbeke. Toen declasseerde hij letterlijk de concurrentie Fabian Cancellara. Hij reed gewoon bij zijn weg. En zojuist doet hij het gewoon weer hoor. Bonen en Potsato in het wiel. En ze konden zijn wiel niet houden. Die man doet wat hij wil. En hij rijdt nu dan in de richting van Sylvain Chavanel. Want dat is nog steeds de koploper. Het verschil is 16 seconden. 36. 20 seconden is het verschil tussen Chavanel en de achtervolgers. Dat betekent dus dat Cancellara al 20 seconden te pakken heeft op de achtervolgers. En de achtervolgers een hele mooie groep. Grote namen. Lars Boom, Björn Leukemans, Greg van Avermaat, Edwald Boasson hagen Filippo Pozzato en Tom Bonen. Ze kunnen fietsen wat ze willen. Ze komen voorlopig niet dichterbij. Maar dan is het de grote vraag als Sylvain Chavanel omkijkt, de koploper. Ziet hij dan inmiddels Fabian Cancellara naderen? Net wel, maar nu weer even niet. Want we rijden in Brabant. We rijden tussen de overigens zeer mooie woningen door in de prachtige buitenwijk van Brakel. Daar zal Chavanel totaal geen uh, oog voor hebben. Maar nu ziet u dus uh, Cancelara net eventjes niet. Maar voordat we in uh, Brakel kwamen reden we over zo'n hele brede weg uh, naar beneden. En daar zag je, zag je ze eigenlijk in één shot. Als ik een camera zou hebben had ik dat mooi in één shot kunnen maken. Chavanel en Cancelara. Kijk nu weer onder zie ik inderdaad Chavanel die nog een uh, drinkbus uh, gebruikt en daarna weggooit. En daarachter dan onder. In het hoekje komen ook de motoren. die horen tot de begeleiding. van Fabian Cancellara. We draaien rechtsaf. Wij nu alvast. En dat gaat Sylvester Chavanel ook zo doen. En dan gaan we dadelijk op weg naar de volgende beklimming. naar de Valkenberg. En dan komen we toch echt in de finale terecht. van deze wedstrijd. Want na de Valkenberg is het nog ten bossen. Dan dus de muur. de muur van Gerardsbergen. En dan als laatste beklimming de Bosberg. De weg loopt hier al een beetje omhoog. Het zijn de voorlopers, zeg maar, dus van de Valkenberg Cancelara, die komt dichter en dichterbij. Maar Silver Chavanel nog altijd aan de leiding. Hij kijkt weer om. En dan ziet hij op, ik gok een seconde of tien, zo'n beetje kanselaren aankomen. Keren wij weer even terug naar de Amsterdam Arena slotfase eerste helft. Heeft Ajax nog verdedigers? Andy? Ja, Nicolai Boilesson. Boilesen moet ik zeggen. Uh, hij komt uh, in het veld omdat uh, Danny Blind, ik uh, vertelde het net al, uh, flink uh, geblesseerd raakt. En Nicolai Boileson. ...gaat in het veld komen als linksback. Ja, dat uh, zijn allemaal van die mensen... ...hij maakt zijn debuut bijvoorbeeld. Uh, nog niet eerder gezien dus bij Ajax. En ook weinig uh, overbekend als Fernanita... ...de bal heeft in de extra tijd... ...die één minuut gaat duren. Ja, waar je dan één minuut vandaan haalt, dat weet ik niet. Want het heeft toch aardig wat uh, seconden uh, geduurd... ...met blind op de grond en ook die wissel... ...en uh, al dat soort zaken. Maar goed, we krijgen er één minuutje bij... ...als uh, Remco Pasveer de bal weer in het spel mag gaan brengen... ...voor Heracles Almelo in deze uh, zeer... Matige wedstrijd omdat Soleimani buitenspel stond. Ik ben benieuwd wat Frank de Boer in de rust allemaal uh, zijn uh, spelers uh, gaat meegeven voor de tweede helft. als. Uh... El uh, Hamdoui, maar dat is misschien flauw, op tijd van het toilet komt. Dan uh, kan hij zich alles uh, uh, tot zich nemen uh, wat Frank de Boer gaat vertellen. En dat zal niet mis zijn en uh, niet mals. Want de Ajax heeft gewoon niet goed gespeeld in de eerste helft. En Heracles, ja, ik denk dat ze al heel blij zijn met een gelijk spel. Maar er zit echt wel meer in als de ploeg van Peter Bos uh, wat harder uh, uh, aanvallend gaat spelen. Nu dan misschien de mogelijkheid met de allereerste uh, corner in deze wedstrijd. En die is voor Heracles Almelo. Vanaf de uh, linkerkant gaat Willy Overtoom zich aan. Daarmee bemoeien. Dat is de man met een goede trap. In het rechterbeen gaat dat dus ook met rechts doen. En kan misschien Kenneth Vermeer onder druk zetten door die bal er lekker in te laten draaien. Onder andere mee naar voren Antoine van der Linden. Die kan goed koppen. En die staat dus ook in de buurt van de keeper ook Looms. En Armenteros kan goed koppen. Overtoom legt de bal even goed in het kwartcirkeltje bij de cornervlag. Vanaf de linkerkant met het rechterbeen. Daar komt die hoekschop laag. Bij de eerste paal wordt weggekopt. En dan een overtreding gezien op en het vermeerde keeper door scheidsrechter Gumieni. En dus krijgen we nog een vrije trap in de slotseconde. Die wordt niet eens meer genomen, want we gaan rusten na een teleurstellende eerste helft. Bij Ajax, Erik en Zalmelo bij 0-0. Vier, uh, uh, nee, twee ruststanden, twee uitslagen krijgt u van mij natuurlijk. De ruststand dus Ajax, Herakles, u hoort het van Andy 0-0. Groningen leidt thuis met 3-1 halverwege tegen VVV Venlo. En eerder op de middag won Vitesse de Gelderse derby met 2-1 thuis van NEC. En ADO Den Haag versloeg Utrecht in Utrecht met 3-2. Gaan wij we weer dus hokje, Makkelijke middag vandaag voor Amsterdam, Gerard. Nou nee hoor, het is 2-1 geworden oh. en Kampong doet dat via een strafcorner. Ja, dat is eigenlijk het gevaarlijkste wapen dit jaar van Kampong. Melchior Looijen heeft er inmiddels al 18 gescoord in de hoofdklasse en is gedeeld... Aanvoerder van die topscorerslijst. Taken Takenma heeft er 18. Looijen heeft er 18. En Roderick Weushoff van Rotterdam heeft er 17. En dan vraag je af: hoe komt het toch dat Kampong zo laag meespeelt in die hoofdklasse. Dat Kampong inmiddels maar 19 punten heeft uit 17 wedstrijden. Nou een minuut later kwam daarvoor misschien het antwoord. Kampong mist gewoon... Te veel veldkansen. Dit keer een opgelegde mogelijkheid voor Constantijn Jonker. Hij plaatste de bal naast het doel van doelmanvering van Amsterdam. En dat is wellicht het antwoord uh, wat je moet geven op de vraag waarom Kampong zo laag speelt en Amsterdam... Wat hoger, op de vierde plek inmiddels. Want Amsterdam heeft naast Take Takema, een geweldige strafcorner... ook een aantal mannen in de ploeg die velddoelpunten doelpunten kunnen maken. En die missen ze bij Kampong gewoon. Want die looien heeft bijna de helft van de hele productie... voor zijn rekening genomen van Kampong. Kampong heeft uh, 40 doelpunten gemaakt en looien heeft er van 18 gescoord. En Amsterdam heeft inmiddels... 69 zegt 70 doelpunten en daarvan heeft de 18 gemaakt. Die verhoudingen geven ongeveer weer het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen. Amsterdam leidt nog wel. 2,5 minuut tot de rust tegen Kampong met 2-1. Gaan we weer wielrennen. Hij was in aantocht, dus Cancelara was op weg naar Chavanel. En wat gebeurt erachter eigenlijk nog, Gio? Ja, het zou wel eens een belangrijk moment kunnen zijn. Want die achtervolgende groep met daarbij. Dus Lars Boom met Björn Leukemot van Avermaat, Boesson, Potsato en Bone zijn Bone. Gelopen door de voorposten van het peloton. We zien Thomas Verklaer, zien we daar uh, rijden. We weten ook dat uh, alle anderen daar inmiddels hebben aangesloten. En dan is het toch even een moment van uh, rust. Dan zie je toch dat ze naar elkaar gaan kijken. Van Avermaat, ja, hij blijft nog wel tempo draaien. Dat geldt ook voor Boa van Hagen. Maar echt overtuigd lijkt het allemaal niet meer. En dat betekent dat de voorsprong op dit moment 35 seconden is. De voorsprong niet alleen van Sylvain Chavanel... maar van Sylvain Chavanel en Fabian Cancellara. Want Can Lara is zojuist ineens streep naar Chavanel toegereden. Die leek ook de benen een beetje stil te houden daar aan de kop van de wedstrijd. Want die dacht ook ik kan maar beter deze motor, deze geweldige gangmaker bij me hebben. Om in elk geval in de richting te gaan van de finish in Meerbeke. Betekent dus dat we twee koplopers hebben. Sylvain Chavanel, de man die vorig jaar nog twee Tour-etappes won. Hij won de etappe naar Spa, u weet het nog wel, in die regen met die gladdigheid. En hij won de etappe naar Station de Roes in de Volgezen. IJzersterke renner dus, ook een goede afmaker... Maar ja, de man met wie hij nu weggereden is... ik denk niet dat het iemand is die die kan hebben. Want Fabian Cancellara zal zich nu al gaan bedenken... hoe hij uiteindelijk deze lastpost, deze Sylvain Chavanel... van het lijf zal gaan houden. Hoe hij hem straks gaat losrijden. Misschien doet hij het zo meteen wel op de muur van Gerardsbergen. Want dat is de helling waar ze straks dan bij in de buurt gaan komen. 31 kilometer is het nog tot de finish hier in Meerbeke. 41 seconden is het verschil tussen de twee koplopers en het peloton. Keren weinig even terug naar een wedstrijd van eerder vanmiddag... Utrecht tegen ADO Den Haag. Dat werd 2-3. Bij de rust stond daar nog 1-1. Dat is een mooie belangrijke overwinning voor ADO. Want ADO doet daarmee nog volop mee in de strijd om de vierde plaats. Er gebeurde van alles in die wedstrijd. Dat was ook nog een rode kaart voor Vicento van ADO. Ronald van der Geer sprak na de wedstrijd met de trainer van ADO. En omdat John van der Brom een wedstrijd schorsing uitzat... was dat vanmiddag Maurie Stijn. Als ADO bij, uh, of in Utrecht speelt, zit Maurie Steijn op de bank. En dat is een garantie ja. voor succes, zo'n beetje. Ja, nou, dat was vorig jaar ook. En uh, dit jaar ook. Dus, uh, nou ja... Nou, we hopen dat het volgend jaar weer zo is. Wat is jouw indruk van deze wedstrijd? Ja, ik vond het, vond het een slordige wedstrijd van beide kanten. En, uh, ik denk dat we, het eerste, dat we de eerste 20 minuten vrij goed doorkomen. Uh, in, in die zin wat, wat gelukkig. Want uh, ja, daarin uh, weet je dat Utrecht altijd veel uit de startblokken kan. en Een paar halve ballen, die kunnen dan binnenvallen. Dan hebben we hebben het op middenveld omgezet. En toen, op het moment dat we eigenlijk dachten dat we wat meer grip hadden... en uh, wij zelf in balbezit zijn, geven we die bal vrij knullig weg... en ligt hij er bij ons ineens in. Dan kom je wel met, met, een, met, een, met een fantastische call, uh, maak je uiteindelijk de 1-1. En uh, ja, ga je de rust in en eigenlijk voor we het weten is het ineens uh, 1-3. Uh, vrij snel. En dan, uh, ja, dan denk je eigenlijk dat de wedstrijd gespeeld is. Nou, dan krijg je natuurlijk het tumult met, met de rode kaart van Vicento. En, uh, en vlak daarna de 3-2, en dan, uh, ja, dan is het toch nog even billen knijpen. Maar ik vind ja, zeker dat we de laatste 15, 20 minuten dat we het prima hebben gedaan. Eigenlijk heel weinig weg hebben gegeven maar dat wij, uh, ja, dat ik denk dat we, dat we wel de gelukkiger waren vandaag. Zo eerlijk moet je wel zijn. Ja, omdat Utrecht het beter van het spel had, het, het voetballende. Ja, die had het voetballende, die had ook wat meer balbezit en uh, ja, wij, wij hebben vandaag iets meer op de counter uh, moeten spelen. Dat is niet echt ons spel, maar dat heeft Utrecht ons opge opgelegd en uh, ja, dan moet je ook uh, reëel zijn en uh, dan moet je ook gewoon eerlijk durven zeggen dat het wat gelukkiger was dat we hier gewonnen hebben, maar het neemt niet weg dat we er erg blij mee zijn. Er ja, waren wat sluipmoordenaars he, want ze stonden allemaal vrij hè. Vicento, uh, ja. Rallestafelic, niemand zag ze aankomen geloof ik. Nee, het is, uh, nou, dat is, dat is natuurlijk. Het natuurlijk wel uh, gegeven dat, men, dat wij uh, de flanken kunnen bereiken. Of met Wesley of met, uh, met Jens. Dat, uh, ja, dat er dan altijd wat gebeurt met uh, met, uh, met, met, met Boeleken voor de kol. En nu waren het een keer twee anderen die de doelpunten maakten. Dus uh, over, de, over de doelpunten heel tevreden. vonden dat ze prima uitgespeeld waren. En over de hele wedstrijd uh, ja, niet tevreden. Maar uh, dat is dan ook wel eens lekker. Als je een wat mindere wedstrijd speelt en die win je ook. Even over die rode kaart van Vicento. Nee, even over de persoon. Vicento, waarom kiezen jullie voor hem in plaats van Kubik, jullie vaste waarde op links? Ja, omdat hij uh, de, de laatste weken uh, goed traint. Een uh, goede wedstrijd in het tweede heeft gespeeld. Kubik uh, de laatste paar weken aan het kwakkelen is. Uh, wat last van zijn knie gekregen. Uh, uh, ja, niet, niet, niet, extra, niet, niet erg fit oogt. Uh, niet goed traint. Ja, dan is het uh, op een gegeven moment is het natuurlijk ook uh, een keer de tijd om iemand anders een kans te geven. En, uh, en ik denk dat hij dat vandaag uh, met een call en een, uh, en een uh, en assist voor de penalty... Uh, dat hij dat prima heeft ingevuld. Ja, het is wel jammer dat hij, dat, hij, uh, ja, dat, hij, dat hij vrij dommacht die tweede gele kaart krijgt. En dat, dat, daar schuilt ook weer zijn jeugdigheid in. Dus daar moet hij van leren. Maar ja, het is, uh, wij, uh, dat is de, reuze, de, de, keuze, of de, de reden waarom we voor Vicente hebben gekozen. Ja, je gaat er even heel snel aan voorbij. Er zit een elleboog in. Van, dat moet je nog maar eens even terugzien. Richting Cornelissen. Er zit natrappen in richting Strootman. Mijn vraag is dan, waar komt zijn agressie vandaan? Ja, dat is... Uh, dat weet ik niet. Ik, ken, ik heb Vicente al uh, nou ja, als, als, als 15-jarige naar de jeugd van ADO gehaald. Dus ik, ik werk al een jaar of vijf met hem. En ja, soms heeft hij, heeft hij dat onstuimige en als hij met zijn handen aan het wapperen. Dat heeft hem ook wel eens wat rode kaart in het verleden opgeleverd. Ja, en hij is nog steeds maar eerste jaar senior, dus hij moet daarvan leren. En, uh, hij heeft het niet nodig, en, uh, maar ja, het is wel iets waar, uh, waar wij wel veel mee bezig zijn. En wat eruit moet bij hem. Het moet ook niet zo zijn dat het een eigen leven gaat leiden, maar uh, hij, uh, ja, hij moet daar gewoon slimmer in worden. Hij moet dat niet doen, simpel. Maurice Stijn, interimtrainer van ADO Den Haag. Zijn ploeg wint dus vandaag met 3-2 in Utrecht. We gaan nog even naar Amstelveen, even de ruststand ophalen bij Amsterdam. Kampong, Geert de Groot 2-1 neem ik aan of heeft Kampong nog een corner gehad? Nee, Kampong heeft de velddoelpunt gescoord. Querijn oh. Kasper vlak voor tijd 2-2 is het in de rust. Amsterdam speelde op dat moment met tien man. Omdat Take Takema met een gele kaart uit het veld was. De desorganisatie achterin was duidelijk. Takema had de zaken achterin natuurlijk tot op dat moment goed voor elkaar. Maar ze konden zich niet herstellen, die Amsterdamse defensie. En kort na het uitstappen van Takema, tien man bij Amsterdam. Dus was het Querijn Kasper die een teruggesprongen bal van Doelman Vering... ineens via de backhand in het doelstroot. En het is dus... Dus gewoon bij de rust. 2-2. En Amsterdam, ja, Amsterdam likt een beetje zijn wonden... Want Amsterdam heeft eigenlijk het grootste gedeelte van de eerste helft het beste van, van laten zien in deze wedstrijd. Kampong werd weggespeeld, maar Kampong komt in die slotfase de laatste 10 minuten uitstekend terug. 2-2. Belooft een leuke tweede helft te worden. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half vier, maar net wel. Bij protesten in het zuiden van Jemen zijn honderden mensen gewond geraakt.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 En in een voorstad van Chicago is een jongetje van drie uit een achtbaan geslingerd en omgekomen. De jongen maakte met zijn tweelingbroertje een ritje in de achtbaan in een pretpark. Toen hij onder de veiligheidsstang doorslipte en eruit viel. En hij was op slag dood. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS. Op één. NOS Radio. De Half vier geweest, maar het fietsen kent nooit een rust. En zijn de twee nog vooruit. Gio Lippens. De twee zijn nog vooruit. Het is één man tegen de rest van het peloton. Het is Fabian Cancellara. Met Sylvain Chavanel en wil Die neemt natuurlijk absoluut niet meer over. Want die weet dat alle sterke mannen uit zijn ploeg, Steegmans en Bonen. dat die in het achtervolgende peloton zitten. Dus doet hij helemaal geen trap teveel. En Cancellara moet alles opnappen. En aan kop van het peloton. dat is toch ook wel heel opvallend hoor. Daar is het de complete ploeg van BMC. Minus Karsten Kroon. die dus op dit moment in het ziekenhuis ligt na die val. Die daar het kopwerk moet verrichten. We zien nu vier man, maar zojuist zagen we zeven man van BMC daar aan de leiding rijden van het peloton. Het peloton dat wel weer iets dichterbij komt hoor. Met 25 kilometer te gaan nog 53 kilometer. En dan vraag je je af, gaat die kanselara op een gegeven moment praten met Chavanel? Dat doet hij nog niet. Dat kon hij ook niet doen, want Chavanel was even druk in een ander gesprek bezig. Namelijk met zijn ploegleider, met Wilfried Peters, die zich zojuist eindelijk heeft kunnen melden aan de kop van de wedstrijd. Inderdaad, Nu met de twee koplopers onder het spandoek door... van de laatste 25 kilometer in het dorpje met de prachtige naam Parieke. Goed, uh, Wilfried Peters dus vooraan gemeld. Ook de ploegleider van uh, Fabian Cancelara is inmiddels vooraan. Dat gebeurt allemaal bij Tenbossen. Een mooie beklimming. En nu zitten wij in eerste rang, want er is nu een prachtig overleg gaande... tussen de ploegleider van uh, Leopard van Cancelara, Schmid is dat, Torsten Schmid... en uh, Wilfried Peters, die met zijn handen naar voren wijst... en met zijn handen een paar keer zo op de auto slaat dus van ja, ja, wij kunnen het ook niet helpen dat Cancellara zo goed is en dat hier achter zit en dat wij natuurlijk ook nu een beetje wat afstopwerk doet. Goed, Cancellara moet het dus vooraan helemaal alleen doen en dat gaat zijn ploegleider denk ik nu dadelijk ook weer aan hem vertellen. Cancellara dus aan de leiding als we op weg zijn ook naar de muur van Gerardsbergen. Hij voert het tempo aan, handjes op de remgrepen. Tempo boven de 60 kilometer per uur nu. Chavanel in het wiel. Gio, jij ja, weer? Ja, de volder die Versnelde. Ik dacht even dat hij ging demareren. Maar hij krijgt het hele treintje van BMC met zich mee. George Hinkepie zagen we daar aan de leiding rijden. Balan zit daar nog in het wiel. En dat betekent dat het tempo in het peloton wel opgevoerd wordt. Maar dat er niet echt een serieuze achtervolging bezig is. Ik zie daar ook Ivanov nog rijden. Maar ja, die zit daar ook rustig. Pozzato zit daar nog bij. Dat zijn de mannen van Katusha. Dat zijn toch wel de sterke mannen van deze koers. En ook Lars Boom zagen we daar nog redelijk voor inrijden. Net als Sebastian Langeveld. 57 seconden is het verschil tussen de twee koplopers en het peloton. Het voetballen dan weer de tweede helft in de Euroborg van Groningen, VVV, Evert en Apel. Drie minuten in de tweede helft, dan nog altijd 3-1 voor het FC Groningen. Een kleine aanval van VVV met Moussa aan de rechterkant. Een loopactie nu van Timmy Sela de rechtsachter. Dan komt die bal voor het doel, maar die wordt uh, gevangen door Brian van Loo, de doelman van FC Groningen. Die is dus een ongelukkige tegenkolk, lege schot dat door krankvis van richting werd veranderd. En uh, daardoor werd het even 2-1. Maar Groningen bracht al snel het verschil weer op 2 door Pedersen. Dan weer VVV een balbezit met uh, Moussa weer van de rechterkant. De jongens snelle Nigeriaan geeft een goed balletje. Bijna achter krankvist langs, maar bijna is niet helemaal. Bal blijft nog net binnen en een corner wordt voorkomen door Stenman. De linksachter van Groningen, een van de uitblinkers dit jaar in het team van Pieter Huistra. Stenman die een contract heeft getekend, zoals u weet, bij Club Brugge. En het volgende seizoen dus naar België verhuisd en ingooid dan voor VVV, ter hoogte van de kornevlag. Zeg maar een soort corner uh, maar dan een gegooide corner en dat doet Moesa met een lange aanloop. Eens Kijken of hij ver kan gaan gooien. Dat kan hij wel redelijk ver bal, Wat weggekopt door krankvist, maar nog niet helemaal goed weggekopt. En dan mag uh, Moesa nog een keer gaan voorzetten, als hij daar tenminste de kans en de ruimte voor krijgt. Met nu een versnelling. Hij tikt hem tegen het lichaam aan, tegen het been aan van Tadic. En dan mag diezelfde Moesa weer gaan ingooien. Nu een meter of tien van de kornevlag af. Daar komt hij weer met een uh, lange aanloop. Boymans voor in natuurlijk een goede koper. Leemans is een goede maar Stenman voor komt dat Toot probeert dan de bal opnieuw in te brengen. Dat doet Yoshida, de Japanse centrale verdediger, en dan een vrije trap, een overtreding van Ivens, de Belgische centrale verdediger, gezien door scheidsrechter Haverkorst. Hij raakt de Boymans in het gezicht en de spits van VVV, 21-jarige jong, en de man die de meeste goals voor de Limburgers heeft gemaakt, 9 in getal, gaat even naar de grond. En dan komt er een vrije trap voor VVV en dat op een kansrijke positie, een meter of 25 van het doel van FC Groningen recht over. Ook voor dat doel van de FC Groningen en uh, scheidsrechter Haverkort laat even zien van je moet wachten op mijn fluitje soms vraag ik me wel eens af waarom laat je als scheidsrechter zo'n vrije trap niet gewoon snel nemen dan is de aanvallende partij in het voordeel en nu is de overtredende partij zeg maar de verdedigende partij in het voordeel want die hebben nu alle tijd op een muurtje der vormen maar misschien kan uh, elakjoui of uh, kan toot de hongaar de aanvoerder van vvv iets met die vrije trap gaan doen en zo de spanning in de wedstrijd terugbrengen ik heb het idee dat toot die vrije trap gaat nemen in het in het verleden heb ik ze LXU wel eens zien nemen. De linksachter en die kon dat ook vrij goed. Maar daar komt hij wel van toot. En die gaat over het muurtje en ook over het doel. En zo blijft FC Groningen op voorsprong. Waar zijn eigen huis voor alsnog 3-1. Jacqueline Govaard en Big World. Ajax, Heracles, uh, klinkt eigenlijk raar, na de rust in de arena. <laughs> Ja, we hebben ongeveer een uur rust gehad. We zitten nu in de tweede minuut na de echte rust. Het is nog altijd 0-0. Maar de eerste drie kwartier waren ook rust. Dus het is een en al rust hier in de arena. Ik weet niet of Heracles het in de gaten heeft. Maar als er iets te halen valt in de arena, dan is het echt vandaag. En Dat leek er in de eerste tien minuten van de wedstrijd op dat Heracles dat ook ging halen. En door had, maar daarna zakt het ver terug. We hebben balbezit voor Pasveer. De keeper van Heracles, Almelo, die de bal naar Speelt. en dan is het Looms die tussen zit. En Everton, balbezit een meter of tien over de middencirkel. Overtreding van uh, over de middenlijn overtreding van Anita. Vrij trapsnel genomen, en dan is er balbezit voor Overtoom. Willy Overtoom, die in de eerste minuut na rust bijna scoorde, omdat uh, Vermeer uh, volkomen onnodig uit zijn doel kwam en halverwege de helft de bal in de voeten van uh, Overtoom speelt. En Overtoom schoot de bal maar net vanaf die grote afstand naast het doel van Ajax. Nog het 0-0 de stand met Soleimani aan de rechterkant in balbezit. Hopelijk dat de tweede helft iets oplevert voor beide ploegen. Dat het leuk wordt in ieder geval. Via de jongens is de bal naar 1-0. Maar het gaat zo langzaam, zo stroperig. En dan raakt Ebesilio de bal weer eens kwijt en kan Heracles overnemen. Nee, de eerste voortekenen na 3,5 minuten in de tweede helft... is dat de rust dan wel voorbij is. Maar dat het nog altijd rustig is in de arena bij een 0-0 stand... in een niet al te hoogstaande wedstrijd. En dat is een lichte understeep. 0-0. Ga maar dus even naar even. Groningen VVV. 3-1, nog altijd 10 minuten in de tweede helft gespeeld. Groningen weg met Bakuna, de schaduwspits. Die kan zomaar schieten, die krijgt alle ruimte. En dan schiet hij slecht en slordig. Een meter of drie naast. Ja, het is alsof de verdediging van VVV zegt... Kom maar Bakuna, jij mag schieten. Maar Bakuna profiteert niet van die geboden kans. En schiet dus naast het doel van Kevin Bejois. De in het rood, helemaal in het vuurrood geklede doelman van VVV. Die nu de bal op de lijn heeft gelegd van zijn doelgebied. en klaar staat voor de doeltrap. Daar komt die bal richting Boymans. Die moet dan die bal gaan verlengen. Koppen, dat doet hij ook wel. Maar naar wie? Naar Stenman. En dat is de linksachter van FC Groningen. Die kopt hem dan even naar zijn keeper van Lo. Die paast op zijn beurt weer naar Evans. Evans samen met Krankvist een ijzersterk centraal duo bij FC Groningen. dat maar weinig weggeeft. Maar uh, ja, het is op dit moment een beetje flipperkastvoetbal. Joshida speelt de bal dan weer terug naar Bejois. Die met een verre trap. Opnieuw hetzelfde patroon. Leemans verlengt nu op Boymans, En Boymans krijgt een kans. Die moet zijn man uitkappen. Dat doet hij niet. En dan schiet hij tegen de paal. Ik zie die Boymans dat een paar weken geleden ook nog doen. In uh, de Groelsfest in Enschede. Tegen FC Twente. Toen VVV met 2-1 verloor van de koploper in de Eredivisie. En toen die Boymans ook zomaar verrassend uithaalde. Dat deed hij ook nu weer. Hij uh, had misschien kunnen scoren. Maar uh, hij mikte... Uh, ja, net iets eh, niet scherp genoeg en die bal die spat op de paal uiteen. En zo komt FC Groningen goed weg en blijft het voorstaan in de eigen Euroborg met 3-1. Gaan we weer fietsen? De ronde van Vlaanderen. Uh, ze fietsen al toch wel goed gecontroleerd. Zijn Andy dit jaar? Of uh, in, uh, ja. Geo? Geo, maakt niet uit. Uh, maar ze zijn op de vesten in Geraardsbergen. Op weg naar de beklimming van de muur. De twee die zijn nog samen. Sebastian, jij zit erachter. Wij zitten erachter. En uh, We dachten dat het ergens anders in Vlaanderen vandaag druk was. Nou, kan je vertellen: hier in Geraardsberg is het helemaal druk. Mensen staan hier echt vijf, zes rijen dik. Als we bezig zijn met uh, deel één van de beklimming van de muur. Nog niet op beroemde deel, maar het gedeelte dus in Gerardsbergen, zelf nog in het dorp, in het stadje. Kanselare aan de leiding, Sylvain Javanel onafgebroken in dat wiel. Beiden hebben er net nog eventjes wat te eten gekregen van hun ploegleider. En zo rijden ze in slagorde nu omhoog tussen die en met die vele, vele mensen. Met die vlag met de leeuw, Die gele vlag met die zwarte leeuw erop. De Vlamingen juichen, maar dat doen ze nog niet voor een Belg. wel dus voor een Fransman in Belgische dienst en voor de Zwitser is de winnaar van vorig jaar. Cancelara en Chavanel, we naderen het punt. waar wij linksaf moeten, wij moeten er daar helaas uit. Wij mogen niet mee over de echte kapelmuur. We pikken daarna weer in. Dus Gio, leid jij ze maar over de muur heen. Toste Smit, de proefleider van Fabian Cancelara, zei het net al op de Belgische televisie. De muur van Gerardsbergen, dat wordt het sleutelmoment in deze race. We zijn dus nu aan de beslissende minuten bezig van deze ronde van Vlaanderen. Wat gaat Fabian Cancelara zo meteen... Zulfijn Chavanel losrijden, terwijl wij Sebastiaan Langeveld daar vlak achter zien. Het is nog maar 11 seconden het verschil zien we nu ineens. Sebastiaan Langeveld die zomaar de achtervolgers in de richting van Cancellara en Chavanel heeft gereden. Dat is toch een mooie ontwikkeling. Zij zijn inmiddels begonnen aan de echte beklimming van de muur. Dan komen ze even op een plateau bij de kapelmuur en dan gaan ze nog even voor het laatste stukje weg. Cancellara en Chavanel nog steeds achter elkaar. Chavanel nog steeds gemakkelijk. Gewoonkeurig in het wiel van Cancellara. En dan kijk ik weer. Zie ik Philippe Gilbert daar aan de leiding rijden. Samen met Björn Leukemans. Die daar het tempo goed volgt. Ook Langeveld nog steeds goed daarachter. En ze komen dichterbij en dichterbij. Er is eigenlijk geen sprake meer van een kopgroep van twee man. Het is uh, inderdaad Cancellara, Chavanel. En dan meteen al uh, zien we daar Philippe Gilbert aansluiten. Met nog 15 kilometer te koersen. Uh, Cancellara nog steeds aan de leiding. Nee, laat hij het dan toch gewoon liggen nog op de muur van... Gerensberg, Het zou zomaar kunnen. Ballant zit daarbij. Bonen zit daarbij. Langeveld die moet lossen, jammer genoeg. Die zien we daar het tempo loslaten. Die kan het tempo niet meer bijbenen. Het is nog steeds Cancellara die daar het tempo opvoert. En dan moet ook Chavanel uit het zadel komen om die klimmen goed te doorstaan. Gilbert moet ook hard werken, hoor. En dan rijdt Cancellara zomaar weer weg bij de rest. Hoe is het mogelijk met Chavanel in het wiel? Gilbert komt er niet bij, hoor. Leukemans komt er niet bij. Ballant komt er er is nog steeds een serieus gaatje. Gewoon op tempo zittend in het zadel. Rijdt Cancellara daar naar boven op de muur van Gerardsbergen. Tussen die Haag, tussen dat publiek door. Bonen zit er ook nog steeds bij. Die probeert daar met de moed de wanhoop aan te sluiten. En dan zijn ze aan het laatste stukje bezig aan de kapelmuur. Evert, jij hebt nieuws. 3-2 is het geworden in Groningen. Doelpunt van VVV, gescoord door Cullen. Weer terug naar jullie. Ja, het is Cancellara met Chavanel aan het wiel. hoor. Hij kijkt nu om. Hij is bovengekomen. Hij weet in ieder geval dat hij het verschil niet heeft kunnen maken op de muur. Dan is Gilbert inmiddels aangesloten. Zien we daar leukemans ook nog bij zitten. Zien we Ballanda nog bij zitten. En dan valt er een god naar de achtervolgers. Bonen heeft er in ieder geval nog niet bij kunnen komen. Maar er kan nog van alles gebeuren in deze Ronde van Vlaanderen. Wat is het een geweldige editie. Wat is het een spannende koers dit jaar. Vijf man aan de leiding. Gilbert... Uh, Kanselara, Chavanel, Ballan en Leukemans. Toestanden uit de mannenhoofdklasse hockey. Bijna allemaal ruststanden. Lara, Oranje, Zwarte 1-2. HDM, Den Bos 0-1. Bloemendaal, SCHC 2-0. Tilburg, Rotterdam 1-2 en Pinoquet HGC 0-1. Het stond 2-2 bij de rust bij Amsterdam Kampong. Gerard. Maar Amsterdam speelde op dat moment nog steeds met uh, tien man. Take, Takema zat op de bank. Straks zal ik even vertellen wat een belachelijke uitsluiting dat geweest is. En Kampong profiteerde ook in die twee minuten na rust toen Amsterdam nog met tien mensen moesten speelden. Door Constantijn Jonker. Hij scoorde 2-3. En Kampong leidt op dit moment acht minuten na de rust met 3-2 in het Wagenerstadion. Waar Takema inmiddels weer terug is. Takema die werd weggestuurd omdat, vond scheidsrechter Bruning, er vliegende wissels bij hockey slordig werden uitgevoerd. Gevoerd. Dan mag je elkaar vervangen. Dan moet je aan de middenlijn staan. En dan mag je niet als inkomende speler eerder in het veld zijn... dan de uitgaande speler in het veld is. En Takema had halverwege de eerste helft al een groene kaart gekregen. Een waarschuwing wegens een overtreding, een felle overtreding... op een van de Kampong-aanvallers. En nu kreeg hij dus als aanvoerder van Amsterdam zijn tweede groene kaart... omdat er niet goed, niet correct werd gewisseld. En dat betekende dat Amsterdam dus die fase van vijf minuten met tien man moest spelen. Kampong twee keer profiteerde. Eerst door Quirijn Kasper voor de 2-2 bij de rust. En daarna de Constantijn Jonker. 2-3 is het op dit moment in het voordeel van Kampong. Na 9 minuten spelen in de tweede helft. Gaan we eens even naar de Euroborg. Het werd een sneaky doelpuntje door jou gemeld. Even. Ja, ja, bijna 3-3 door uh, diezelfde Kullen. Een uh, Japaner met Iers bloed. Of een Ier met Japans bloed. Maar uh, dit schot van uh, Kullen wordt de doelman Brian van Loo uit zijn doel gebokst. Wel een uh, hoekschop voor VVV. Ja, dat zomaar weer terug is in de wedstrijd. Een wedstrijd die door Groningen volledig wordt gedomineerd. Waarbij het veel meer afstand had moeten nemen van VVV. Maar waarbij het de Limburgers dus weer terug laat komen. corner van Fouillyse Ongeveer op de penalty stip ingekopt door Leemans. En diezelfde Leemans krijgt dan bijna weer een schietkans. Waar het niet dat Krankvis die bal wegpeert. Maar hem ook gewoon wegtrapt in, in Wildeweg. En hem terecht ziet komen bij Bejoir, de doelman van VVV. Halverwege zijn eigen helft. Die paas de bal naar de linkerkant, naar Kullen. Die dus plotseling... De opleving kent. De aanval werd overigens van de VVV opgezet aan de rechterkant van Moussa. Die aardig goed speelt in de tweede helft. Die sneller is die jonge Nigriaan. En naar hem wordt nu weer de bal gespeeld. Maar die bal gaat over de zijlijn. Goed. Groningen mag gaan ingooien. En Groningen moet toch wel weer even terugkomen in de wedstrijd. Een wedstrijd die het eigenlijk volledig domineert. Maar in fase, in momenten af en toe even laat liggen. En daarom is het nog steeds spannend. 3-2. Het GH van de Ajax heeft het thuis moeilijk tegen Heracles. En die... Wat heet, Herakles wordt beter en beter. staat nog 0-0, maar we hebben een uitstekende actie gezien van Kenneth Vermeer. En dat boest ook wel op een schot van invaller Veenovic. Die uh, mooi schoot, maar de vuist van uh, uh, de keeper van Ajax, Kenneth Vermeer, zorgde ervoor dat de bal er niet inging. En ook de rebound die daaruit voortkwam, werd uh, naastgeschoten door Flederis. Weer balbezit uh, op de helft van Ajax voor Herakles, voor Armenteros. Armenteros mag ver komen met die bal, wordt op uh, afstand gedekt. Ja, en dan staat Overton te pitten en kan 1 uh, de bal oppikken. Elham Dawi de bal de diepte richting diezelfde 1-0. Maar er komt een klein uh, lichtelijk zwaar baasje aangestormd als een tank. Het legt die 1-0 over de zijlijn en uh, dat baasje is Maartens, Berger Maartens. Ze zeggen wel eens wat van je Verhoeven, maar ook uh, Maartens uh, is uh, goed aan de maat, maar dat is absoluut geen probleem, want het is een goede voetballer en hij is nog snel ook uh, op zijn tijd. Hij krijgt hier wel de gele kaart, omdat hij te laat was bij Eno En 1-0 uh, nu uh, krijgt de vrije trap mee die genomen gaat worden door Soleimani. 0-0 de stand, 58 minuten gespeeld in deze wedstrijd. En daar komt die uh, vrije trap met het linkerbeen richting de eerste paal. Maar ach jongen, ach, ach, ach, wat een triestheid voor Pasveer. Hij laat de bal die hij zomaar kan vangen door de knuis te gaan. En dan staat daar Oleguer die hem zo mag binnenkoppen. Wat een triest doelpunt tegen voor Heracles Almelo, zegt. Met name voor Remco Pasveer. Als je het ziet in de herhaling vanavond, dan denk je, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hij vangt hem. En ach, dan is -ie, komt hij op het hoofd van Ole Gare. Die denkt, wat krijg ik nou toch op mijn hoofd? Dat is een bal. Die moet toch helemaal niet bij mij komen? Want die zit in de handen van Pasveer. Maar dat zit hij helemaal niet. En Ole Gare scoort dus 1-0 voor Ajax. Niet helemaal volgens de verhouding, hoor. Laten we dat uh, duidelijk maken. Maar Ole Gare scoort 1-0 naar de verschrikkelijke blunder van Pasveer. Gaan we weer even hockeyen. Amstelveen, Amsterdam-Kampong. Amsterdam weer compleet, Gerard. Ja, Amsterdam compleet, Takema was erbij. Dat is maar goed ook. De eerste strafcorner van Amsterdam een minuutje geleden ongeveer was raak. Take, takema, het is 3-3. De vreugde van Kampong heeft het maar heel kort geduurd. Een minuutje of drie. En het is nu 3-3 en Amsterdam is weer allemaal bij elkaar. Allemaal bezig met aanvallen op het doel van Kampong. Amsterdam is weer de betere ploeg. Mooie fase in de Ronde van Vlaanderen. En dus tijd voor een lange flits. Sebastiaan en Gio. Groot nieuws hoor, want Fabian Cancelara zakt door het ijs in de beklimming van de Bosberg. Dat moet u niet al te letterlijk nemen, want zo koud is het hier niet. Gaatje op 14, maar Cancelara kan het tempo niet meer bolwerken in een achtervolgende groep. Want alles is daar zo'n beetje samengesmolten. We hadden Gilbert. Leukemans, Balans, Chavanel en Cancellara. Daar kwamen bij Fletcher, Bonen, Langeveld. Stafscherlings, Jereen, Thomas en George Hinkepie. En toen in de beklimming van de Bosberg zakte Cancellara erdoor. En kon die het tempo niet bijbenen. Nu hebben we één man aan de leiding. Wie is die man? Philippe Gilbert, de Waal van de Lottoploeg, rijdt in Vlaanderen in de Ronde van Vlaanderen aan de leiding in zijn eentje. En wat is het hectisch? Wat is het hectisch? organisatie en jury vlak voor de kapelmuur volkomen verrast Door de comeback van achteruit. Onder andere dus van Philippe Gilbert. En toen kregen we daarna dat gedeelte vanaf de muur tot aan de Bosberg. En dan was het ook hectiek alom, hectiek alom. En nu dus op de Bosberg een aanval geweest van Philippe Gilbert. Maar hij heeft geen grote voorsprong. Want ik zie op een meter of 50 à 100 achter Philippe Gilbert iemand in het rood en zwart. En het is al lang iemand, dan moet dat eigenlijk wel Alessandro Ballan zijn, de Italiaan van BMC... Die daar in de achtervolging is een leuke mans. Is daar volgens mij ook in aantocht. Want ik dacht dat ik daar het zit van Vakantia zag. Maar dat gebeurt toch allemaal nog weer iets verder. Achter de rug van Philippe Gilbert. Philippe Gilbert dus aan de leiding in zijn eentje. Maar de verschillen zijn heel, heel, heel klein. En we zitten bijna in de laatste 10 kilometer van een fantastisch mooie Ronde van Vlaanderen. Het is inderdaad, inderdaad Balland die daar achteraan rijdt. En daarachter dan Leukemans en toch weer Sylvain Chavanel. Maar wat gebeurt er van achteruit? Komt Fabian Cancellara weer aanrijden? Die uit. Zometeen aan bij Leukemans samen met Staf Scheerlings en dan hebben we vijf man in achtervolging. Ballan, Chavanel, Leukemans, Scheerlings en Cancelara. Die hebben een gaatje, een heel klein gaatje, maar hoor. 9 seconden is het slechts op Philippe Gilbert 10 kilometer nog te koersen. Gaan ja, weer eens even kijken, in de Amsterdam Arena is die uh, gladde bal al vervangen. En die? <laughs> <laughs> Heb je het over de keeper? Uh, of nee, <laughs> over ja. de speelbal. Hij was wel heel glad, die speelbal. Jo, een croquet, hij was uh, heet. Uh, maar wel zielig natuurlijk voor een keeper uh, zoals Pasveer, die toch een goed seizoen draait. Ja. Maar uh, ja, hier toch zo blunderde. Waardoor Ajax op 1-0 staat. En Ajax uh, gaat er weer vandoor. Nu met Soleimani. Soleimani trekt naar binnen. Speelt de bal door naar Anita. Uh, maar uh, nee, Abisilio is het die naar binnen trok. En Epicilio heeft nog geen pepernoot geraakt. Uh, schiet de bal nu ook weer naast. Overigens, wel even melden. Nicolai Boylussen. Een Deen van 19 jaar op de plaats gekomen van Deli Blind. Speelt een uitstekend uh, debuut uh, Als uh, invaller komt uh, bij, uit Denemarken bij. Uh, uh, uh, Wat komt hij bijna? Oh, Brunbu, IF. Uh, daar heeft hij al gespeeld. En hij is 1,84 meter lang. Maar dat is een uh, fijne voetballer, die nieuwe linksback bij Ajax, die al aardige dingen heeft laten zien. Ajax dat een beetje bevrijd lijkt door die uh, gevonden goal van Oleg Guerre. Want Ajax speelt ietsje beter met een iets hoger tempo. Nu 1-0 die de bal breed geeft op Siem de Jong. Onzichtbaar in deze wedstrijd in tegenstelling tot zijn broer gisteravond in die andere wedstrijd bij Twente PSV die een uitstekende wedstrijd speelde. Maar deze Siem de Jong, daar lukt het niet bij vandaag. Ook nu weer niet. Bal kwijt. En dus kan Heracles weer in de aanval gaan. Heracles dat de gelijkmaker verdient. Maar dan moet hij nog wel gescoord worden. Misschien met een beetje hulp. 63 minuten gespeeld. 1-0. Ajax leidt tegen Heracles. Toch nog spannend in de Euroborg. Wie had dat voor? Verwacht, Evert. Ja, ik eigenlijk niet. en Het had net 4-2, het is 3-2. Het had net 4-2 moeten worden omdat Bakuna... na een vreselijke mistrap van Ferry de Recht... alleen op doelman Bejois afging. Maar de doelman van VVV keerde een schop van Bakuna. Groningen nu weer in aanval met Hiarie. Die kan de bal naar rechts spelen. Dat doet hij, dat schiet zelf. En hij schiet een meter of 5-6 naast het doel van Bejois. Ja, een hele gekke wedstrijd eigenlijk. Best wel aantrekkelijk en leuk om naar te kijken... omdat er vooral onder de 5 doelpunten zijn gevallen. Heel veel fouten worden gemaakt ook aan beide kanten. En dan wordt Bakuna gewisseld. Zou die nou Straft door trainer Pieter Huistra vanwege die gemiste kans. Of uh, denkt Huistra met Holla die die gaat inbrengen. Een wat meer controlerende middenvelder om de wedstrijd op slot te gooien. Omdat Huistra ook wel ziet dat Groningen ondanks de meerderheid... en ondanks het wat betere spel dan uh, VVV toch zichzelf uh, af en toe in de problemen brengt. Holla dus in de ploeg gekomen voor Bakuna. Bij de stand nog altijd 3-2 in het voordeel van Groningen tegen VVV. Gaan we weer kijken naar die heerlijke Ronde van Vlaanderen. Want het blissen blijft zo spannend, Gio. Het is echt smullen geblazen vandaag hoor, want iedereen verwachtte eigenlijk een demonstratie van macht van Fabian Cancelara. Nou dat heeft hij laten zien, maar de anderen die laten zich toch echt niet wegdrummen door de Zwitser. En uh, we zien nu dat uh, Philippe Gilbert wordt ingelopen door de vijf achtervolgers. Ballan, Leukeman, Chavanel, Cancelara en toch wel een beetje die vreemde in bij het goede renner trouwens altijd wel geweest door Staf, Scherlings, ook al rijdt hij nou voor die kleine ploeg van Veranda's, Willems, ploegenoten van Bram Schmids en... Uh, uh, Stefan van Dijk, de Nederlanders en Arnoud van Groen niet uh, verwarren. Maar die zes, die rijden op dit moment uh, aan de leiding, terwijl vlak daar achter het groepje zit met Fletcher. Ik zie Langeveld. Uh, Geraint Thomas zit daarbij. Uh, die proberen nu weer aansluiting te krijgen. Het zal toch niet zo zijn, zeg, dat we dadelijk met een mannetje of uh, elf uh, in de richting gaan van de finish hier in Meerbeke. Want ze rijden in het gat zo dicht hoor. Het is Fletcher die het eerst het gat dicht rijdt. En dan in zijn wiel zit dan Sebastian Langeveld. Maar daar vooraan, dan zien we dan ook alweer twee man licht los. Het is geen echte demarrage, nee hoor. Het is Cancelara en Leukemans die dan dat verschil maken. Sebastian, hoe ver is het nog naar de streep? Gaan wij ondertussen snel even naar Andy Houtkamp in de arena. Andy. Terecht, want er is gescoord. De 2-0 door Siem de Jong. Is het einde van de wedstrijd. In ieder geval van de spanning van deze wedstrijd. Want er moet nog wel een minuut of 25 worden gespeeld. Maar het lijkt erop dat Ajax de buit binnen heeft. Maar ik zeg daarbij met nadruk lijkt. Want hier is het dan wel 2-0. Maar het is nog steeds niet best. Het Doelpunt van Siem de Jong na een voorzet van Eriksen. Hier dus de spanning weg. Maar die is er nog zeker in de ronde van Vlaanderen. Ja, en Sebastian met de motor. Hoor je ons weer? bij de weer? Nee. Ja, hij is er wel, maar we horen jou niet. Waar zit je, Sebas? Hallo. Hallo. We gaan even. Gio. We gaan eerst even naar Evert en Apel. We gaan even naar Groningen VVV. Maar het nog altijd 3-2 is in het voordeel van FC Groningen. Een vrije trap van VVV. Weliswaar verlengd door Boymans. Maar geen geel-zwarte medespeler van hem in de buurt van het doel van FC Groningen. VVV dat uh, overigens aardig teruggekomen is in de wedstrijd. Vooral na die goal van Kullen. Waardoor de spanning weer wat is toegenomen. VVV dat uh, gaat wisselen. Dat Nekume een grote lange aanvaller in de ploeg gaat brengen. En misschien dat dan uh, de slotfase, de laatste 18 uh, minuten... dat hij dan toch nog wat uh, spanning weer teweeg gaat brengen. En misschien komt VVV toch wel weer... Uh, ja, nog naast in Groningen, ook in de eerste wedstrijd in de koel, werd er veel gescoord toen won Groningen met 5-3. Nu is het dus 3-2 voor Groningen met uh, diezelfde Groningers weg met Pedersen. De bal goed naar de linkerkant gespeeld, naar Enevolsen voor het doel langs. Daar is het Yoshida, die verdedigt bal over de zijlijn. VVW gaat wisselen, Groningen leidt nog altijd met 3 tegen 2, nog 18 minuten. Gewoon nog even terug naar de Amsterdam Arena. Ja, Ajax dus zo waar op een 2-0 voorsprong, Andy. Ja, het was een beetje onoplettendheidje achterin. Wat heet een beetje bij Heracles en Sim de Jong. zetten Ze, ze voet half tegen de bal en uh, kon scoren. Dat wat uh, zijn andere, andere broer, uh, Luc de Jong, gisteren niet deed. Maar wel een betere wedstrijd uh, voetbalde toen FC Twente van PSV won. En Ajax krijgt dus die twee weer een klein beetje in het verzier. Het verschil is vijf uh, punten achter Twente en zes achter PSV als Ajax deze wedstrijd. Oh, weer een volkomen mishit van uh, Vermeer. Uh, kan het dan nog uh, spannend worden? Als Everton komt, hij scoort wel, maar er is gevlacht voor buitenspel. Het zal op het randje zijn hoor. Echt op het randje, maar weer een missertje van Kenneth Vermeer die duidelijk geen wedstrijdritme heeft. En dan ben ik benieuwd in de herhaling om te zien of hij inderdaad buitenspel stond na nou, de misser. Is het het paasje? Nu is het buitenspel, ja, nou dat scheelt heel weinig hoor. Heel weinig, ik denk het niet eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, het staat nog altijd 2-0 voor Ajax. En Bijna was Heracles dichterbij gekomen, maar bijna is het niet helemaal. 2-0, na 68 minuten spelen, Ajax-Heracles. Gerard de Groot dan het hockey, Amsterdam-Kampong. Nog een kwartier te spelen. 3-3 is de stand. En je wacht eigenlijk op een offensief van Amsterdam. Maar Kampong houdt de zaken achterin goed dicht. Krijgt zelfs voor in een paar kansjes. Maar ik zei het al eerder. Hoewel er twee velddoelpunten zijn gescoord door deze wedstrijd. Kaspers en uh, Jonker deden dat voor Kampong. 2-2 en 2-3. Maar uh, die velddoelpunten die zijn uh, op dit moment uh, duur voor uh, Kampong. En Amsterdam probeert van alles. Doe dat nu. Via Floris Evers op links. Komt hij daar in de buurt van het doel van Kampong? Nee, de paas is slecht uh, op Wilco Pruiser. En dat betekent dat uh, Amsterdam gewoon op jacht in die laatste 13,5 minuten die we nog te spelen hebben op jacht naar...